Een uur. Mark Visser met Het NOS-jaar. advocaat van Geert Wilders zegt meer bewijs te hebben... voor bemoeienis van oud-minister Opstelten... met de beslissing van het OM om de PVV-leider te vervolgen. In een gesprek met de NOS bevestigt Knoops berichtgeving hierover... van de Telegraaf. Het gaat om een notariële verklaring van een oud-ambtenaar... van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die zou in 2011 een gesprek hebben opgevangen... tussen Opstelten en een topambtenaar van het ministerie. Volgens de verklaring van de ex-medewerker... heeft Opstelten in dat gesprek gezegd dat het OM... Wilders moet vervolgen omdat hij ons te veel voor de voeten loopt. Volgens Knoops ontstaat er, als je alle factoren bij elkaar optelt, een beeld van bemoeienis. De harde tot stormachtige zuidwestenwind leidt opnieuw tot problemen. Treimverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer was urenlang verstoord... nadat een omgevallen boom de bovenleiding mee trok. Op veel plekken in het land gaan festivals en sportactiviteiten niet door. Ook het verkeer heeft last van de harde wind. Zo heeft de provincie Flevoland de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten... omdat er te veel zand op de weg ligt. Mr. Journalist Bas van Hout heeft een schadevergoeding van 865.000 euro ontvangen van de Rijksoverheid... omdat door fouten van de AIVD uitlekte dat hij samenwerkte met de geheime dienst. Dat schrijft de Volkskrant, die erachter kwam dat van Hout tussen 1997 en 2002... praatte met de BVD, de voorloper van de AIVD. De commissie die toezicht houdt op de geheime dienst concludeerde dat er laks werd gehandeld. Van Hout's naam stond eerst nog boven verslagen die als zeer geheim werden gemerkt. Ook is Van Hout te laat verteld over het lek. Van Hout zegt dat hij de geheime dienst alleen tipte als liquidaties dreigden. En dan nog het weer. Het is dus bewolkt met buien en veel wind. Vooral in de kustprovincies en rond het ijsselmeer. Het is 16 tot 19 graden. En later vandaag neemt de wind in kracht af. Dan morgen droog, zo nu en dan zon. En 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam... zijn een kwartier in de file voor de afsluiting... bij knooppunt Dorp. Daar zijn dit weekend werkzaamheden. En veel vertraging op de A10 Noord... tussen Landsmeer en Durgendam. 4 kilometer richting de A1. Tot zover de verkeersinformatie.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 En die leek precies op een jeugdkiek aan mij Weet je nog wel, Albertje oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Wie?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 En als opening hoorde u trouwens onze herkennismelodie. Die was van Louis Davids. Met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. En de volgende artiest kreeg begin februari 1972 een auto-ongeluk. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. Drie weken later stierf hij aan een hartafval. We hebben het over Tom Manders. Onder zijn pseudoniem Doris. Wel bekend met. Uh, Even zijn allereerste hits, Twee Motten uit 1957. U hoort hem nu door eens met Waterlooplein. Daar staat de Haring en daar de wafel bent. een kopje koffie, die zijn weer gaat niet kent. Daar staat de pierenmenter voor een losse centje met een vrouw. Alles trilt en alles leeft er, ruisend vonkens het net een fontein. Wat de looplijn, wat de looplijn, wat de looplijn. Wat de looplijn, wat de looplijn. Looplijn, looplijn. Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen verschil ziet tussen mij en dein Wa, wa, wa, wat de looplijn. Waar je een fiets voor een tientje en een kachel voor een riks. riks Riks, riks, riks, Het kost allemaal een schijntje.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 februari 1888 en overleden in Naarden op 14 februari 1975 was een Nederlandse variatier die vanaf uh, 1907 tot aan haar dood onder de naam Henriette Davidsen uh, carrière maakte als zangeres en bij de hand de grappenmaakster zoals het bekendste onder de naam Heintje Davids en tot haar bekendste liedjes behoren Zandvoort bij de Zee Draai. en omdat ik zoveel van je hou natuurlijk een duet met uh, Sylvain Poons en u hoort er nu Heintje Davids met potpourri uit de film Bleke Bed. Ik roodje en witte radijs, geen valse, maar mooie radijs. Loop ik langs de grachten en straten, het en ieder me zo in de gaten. heb en witte radijs.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 En hij was dichter, schrijver, cabaretier, leerkundige, nee wat zeg ik letterkundige, componist, pianist en zanger van zelfgeschreven liedjes. En hij trad op van de jaren 50 tot en met 1996 op onder de naam Dr. Anders P. En dat deed hij in theaters, cafés, studentenverenigingen bij evenementen in Nederland en België. En daarbij begeleidde hij zichzelf Stefas op de piano. U hoort hem nu, Heinz Herman Polzer zoals hij officieel heet. Ondertussen we nog niet, dokter Anders Pij met de pond. Oh Wat Leuk. Oh wat leuk, oh wat leuk, is dat carnavalsgebruik. Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een deuk. In die bruisende volkloeren, dat spontane en sonore. Met een boerenkiel, een feestleus en een pruik. Valt soms in februari en ook wel eens in maart. Dat hangt weer af van Pasen, dus het wisselt uiteraard. Maar hoe het ook mag vallen, het valt ieder jaar weer op. Want het is een dolle boel, het halve land staat op zijn kop. Oh wat leuk, oh wat leuk, is dat carnavalos gebruik. Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een deuk in die bruisende folklore, dat spontane en sonore. Met één boerenkiel, één feestneus en één preuk In de regel is het zuiden wel een ordelijk gebied. Maar bekijk het eens met carnaval, je weet niet wat je ziet Want als water door bevriezing of een kruidvat door een vonk Is de zaak totaal veranderd en de bos heet Oeteldonk Oh wat leuk, oh wat leuk, is dat carnavalsgebruik Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon een leuk In die bruisende folklore, dat spontane en sonore Met een boerenkiel, een feestneus en een preuk wat leuk, oh wat leuk, ja ik vind het manjeveuk, dat gevoel en dat gewemel van het vrolijke duwbleuk, al die krakers en die grappen, al die pintjes die ze tappen, die gezonde onvervalsde romanteuk, oh wat leuk, oh wat leuk, oh ik ben de prinsenreuk, als ik naar die kostumering en die feestversiering keuk, dan begin ik. Ik wordt een beetje vermoeid. Kan ik niet even gaan zitten? Ja, maar dat orkest hoeft toch helemaal niet door te spelen? Daar heb ik niet om gevraagd. Ja, nou, als het dan dan se weer moet, Laten we dan... Er leeft de, de tijd van de leer.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 Met beide soldaten. En daarvoor hoorde de Ramblers met een vrijgezellenlied. En de volgende artiest is Heiman. naam Bob Scholten. Beter bekend natuurlijk als Bob Scholten. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Was een Joods-Nederlandse zanger. En hij werd ontdekt door Jules Monash. Die hem in contact bracht met Bram Gottschalk na zijn lagere schooltijd werd besloten dat school voorzanger zou worden van een synagoge. Wat hij uiteindelijk nooit is uh, geworden. En in 1931 trad die hij in dienst van de Avro. Bij het orkest van Kovacs Lajos kreeg hij nationale bekendheid. Met liedjes Omona, Goedenacht en Weltrusten. En een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de Bolte dinsdagavondtrein. Hoort hem nu, Bob te met Sari Marijs. Sari is de enige die ik steeds heb lief gehad. Toen kwam op eens de dag dat ik moest scheiden van mijn schat. waarde vaderland was in gevaar, de vijand kwam in zicht. Het land deed een beroep op mij, dus die ik drama plicht. Mijn Sari Marijs is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Daar in de buurt van de grote rivier gewoond Voordat ik afscheid nam van haar O oh, breng mij terug naar mijn oud Transvaal Daar waar mijn Sari woont Daar bij die groene doringboom en bij het rijpend mais, Daar woont mijn Sari Marijs Daar bij die groene doringboom en bij het rijpend maïs Daar woont mijn Sari Marijs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 Terug naar mijn oud-transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het rijp van mais. daar woont mijn sari maar Daar bij die groene doringboom en bij het rijp van mais. daar woont mijn sari maar Bij die groene door ik boem en bij het rek van mais. Daar wordt de zain reis. Mijn not. Een Hij bleef me altijd trouw. Kameran.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 Rein en zindelijk, geen onvertogen spatje, ze wordt geregeld uitgelaten op het tuivplaatje. Zij slaapt s nachts op een tripe, Louicaanse canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanitaire.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 Een grote Koe, aboe, aboe, aboe. Holder, de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamster koe. aboe, aboe. Abo. U hoort alweer muziek van de Ramblers. Alleen dit keer samen met Snip en Snap. We hebben een koe op zolder. En daarvoor Herman Lippinkhoff met de Kameraden. En de volgende formatie zijn de Viertak... De voortak, moet ik zeggen. Een dansorkest, een smartlappenband uit Oud-Gastel. Opgericht door Henk en Kees Tak. En later kwamen hier ook nog Kees en Volstak. Geen familie hoor. Die kwamen erbij. De band ging in 1972 uit elkaar. En Henk ging daarna samen met zijn vrouw verder als het duo Corrie en Henk. En in 1983 komt de groep weer bij elkaar voor reunieconcerten. Ook in de later jaren komen er weer uh, meer reunieconcerten... En dat blijkt een groot spektakel te zijn, want er komen honderden fans op af. De West-Brabantse band stond onder contract bij Telstar, de platenmaatschappij van natuurlijk Johnny Hoes. En op 24 januari 2010 overleed medeoprichter en zanger Henk Tak op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. En de band verkocht meer dan 1 miljoen geluidsdragers. U hoort ze nu voortak, tak, want als ik jou zie, mijn Roze-Marie. Als ik jou zie, mijn Roze-Marie, dan moet ik huilen, dan moet ik huilen. Als ik jou zie, mijn Roze-Marie, dan moet ik huilen, of ik wil of niet, jij hebt die andere schat.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 dat ik voor die geld ter wereld af? Want kleine jij hebt mijn sympathie. Al maakte je mijn leven tot een straf.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 Als ik van je scheiden moet, win niet bij de goed. Jonge lief, je blijft in mijn gedachten, daarom zal ik altijd op je wachten Als ik van je scheiden moet, win niet bij de goed. Ik ken niets dan slapeloze nacht. Geluk tussen ons beiden, doorstaat een zware ploeg Doch trouw zal ik je blijven, hoe ver ik ook De tijd kan eeuwig schijnen, maar eenmaal kom ik weer En zijn we dan tezamen, verlaat je nooit niet meer Als ik van je scheiden moet, denk niet verder als schiet goed. Jongen je blijft in mijn gedachten. Daarom zal ik altijd op je wachten. Als ik van je scheiden moet. We're down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 Kunt u ons de weg naar hamelen, betellende neer? Amelie. Amelie. Kunt u ons de weg naar hamelen, betellende neer? Amelie. Kunt u ons de weg naar hamelen, vertellen, neer? Amelie. Kunt u ons de weg naar hamelen, betellende neer? U hoort de muziek van Rob de Nijs. Het kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen. En daarvoor Odette Sordek met Als ik van je scheiden moet. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het programma gemist heeft... of u wilt het nogmaals beluisteren aanstaande zaterdag... Tussen 1 en 2 s'middags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even Draaier voor het beschikbaar stellen van zijn muziek. En ik laat u achter het laat. En we gaan de wijde wereld in. Ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. Wanneer de straaltjes dansen gaan. Hey,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 De bruid is een bloem voor haar bruik om ontloken, ze is als een boeket die uit liefde zich gaf, helaas dat de bloemen zo gauw soms verwelken, want het dat ondervond menige man tot zijn straf. de jeugd en de schoonheid valt gauw uit haar zetels, want is... Tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5.